Een hele goede nacht en hartelijk zomer. Eindelijk zomer in Nederland. Twee minuten over twee is het op deze 17e augustus. En dit is een nieuwe aflevering van Nachtzuster op Radio 1. Het programma dat door jou gemaakt wordt. Het uh, hangt helemaal af van jouw vragen waar het over gaat vannacht. Dus bel naar 0800-1121. Vragen waar je al heel lang mee rondloopt. Of vragen die je vandaag te binnen zijn geschoten. En, uh, als je een antwoord zoekt, dan is dit je kans. 0800-1121. Of even mailen naar omroepmax.nl Of twitteren via apenstaartje-nachtzuster. Och, wat multimediaal toch allemaal. Chatten kan ook www.nachtzuster.net. En dan op links even de chat aanklikken. Maar het handigste is om meteen even nu de telefoon te pakken en te bellen. Naar 0800-1121.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 Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen. Al ik de morgen. Nachtzuster, <laughs>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 Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster. De pijne, pijne, Nachtzuster, Nachtzuster. Deze band schijnt in oktober op te treden. Nou, daar kijk ik al een beetje naar uit. Doe maar, en Nachtzuster was dat. Ton, goedenacht. Goeiedag, uh, Astrid, met ja. uh, Ik heb niet direct een politieke vraag, maar het was wel de aanleiding tot de vraag. Uh, in een van de partijprogramma's werd de NOS, of NOS, ik weet nooit hoe je het zeggen moet, uh, werd uh, betiteld als staatsomroep. Nou heb ik er heel af en toe wel eens wat van opgevangen. En ik meen dat dat geen juiste benaming is. Uh, dat het een soort overkoepeling is van de omroepverenigingen, En dat misschien de overheid of het ministerie wel... De voorzitter benoemd en, en misschien ook wat, wat geld verschaft. Maar de benaming staatsomroep lijkt me eigenlijk niet juist. En ik wil hmm. graag precies weten hoe het zat. Ik wil graag weten hoe het precies zat. <laughs> Zo. Nou, je wil eigenlijk de organisatiestructuur van de Nederlandse omroep eventjes op een rijtje. Nee, de NOS alleen. Alleen de, de NOS. alleen de NOS, ja. maar ja, dit, ja. Dan, dan kom je natuurlijk al een beetje in de structuur terecht. Hmm. Ja, dat, uh, dat wordt me er eentje. Ja, Nee, ik heb namelijk ooit, uh, uh, ik volgde ooit een, uh, een cursus, jawel, in Finland. En toen in die tijd werkte ik nog voor BNN, en toen moest ik daar de Nederlandse omroepstructuur gaan uitleggen. Ja, dat is een En, en Finnen lachen niet snel, maar volgens mij zitten ze nu nog te lachen. <laughs> <laughs> ze dachten van, nou, dus dan heb je de omroepen gehad. En dan moet je nog de NOS of Nos. Dat ja. Weet ik nooit hoe het zegt. ja, NOS mag je denk ik zeggen. Ja, maar Nos. Ja. NOS mag, mijn moeder zegt ook nog Nos, dus dat mag ook. Nee, ja. maar dat is, ja, dat, is, um, ja, dat is een lastige. Ik ga het niet doen. Ik ga me er niet aan wagen. Er is vast wel iemand uh, die dat even uit wil leggen via 0800-112. Uh, ja. Ik had nog een andere vraag. Die Oh. Tijd. maar Mag het nu meteen? Ja, tuurlijk, Ton. Het is ja, jouw ja. nacht. Ja. Nou, uh, dat heeft ook te maken met, met, uh, stru met structuren, met cijfers eigenlijk, hè, op deze warme zomernacht. Uh, toen de postcode werd ingevoerd, ja. uh, niet de pincode, maar de postcode, de postcode in de jaren zeventig... Toen werd alom beweerd dat het nou zo uh, fantastisch zou zijn dat de post uh, uh, alle richtingen uit zou kunnen gaan. Maar in de praktijk, ik kan voor de grap eens een brief erbij pakken. Er zit onder je uh, naam vaak een code ja. met cijfers en met dingen zo ongelooflijk uh, lang... Ja. En ik weet niet waar het eigenlijk voor is. Is dat nou intern? Of, uh, dat is mijn de vraag eigenlijk. Ja, nou die vraag hebben we onlangs nog gehad. Oh, oh. Ja, dat is oh, grappig hè. Dan, dan, kan heb ik je keer, dan heb ik een keer in slapen. Nou, en wat ook nog bijzonder is, is dat ik het antwoord onthouden heb. Dat ja. gebeurt ook niet vaak. Kijk ik kan, ik kan. Ja, nee, want het is namelijk zo dat um, uh, die machine die jouw postcode leest... Ook, ook ja. als jij in hanenpoten schrijft, want niet iedereen schrijft zijn postcode e even duidelijk. Mm. Die, dat is een ingewikkelde machine, want die moet, uh, die moet uh, alle, alle soorten handschriften moet die kunnen lezen en mm. nou, dat soort dingen. En um, wat ze dan doen is: ze hebben één keer een machine die dat doet ja. en die vertaalt dan het adres naar zo'n soort streepjescode. Ja. En dan, boem, op de brief. En dan kunnen ja, ja. alle andere machines, als die naar het postsorteercentrum... of weer naar de postbode, of nog, al die machines die daar nog tussen zitten... die kunnen dan de streepjes coden. En dat gaat sneller en is goedkoper en handiger en makkelijker. Dat is duidelijk. Ja. Zo is het dat mij duidelijk. vorige keer uitgelegd. Ja, resteert het nog. Hè. Maar ken je nog dat spelletje, Ton, van vroeger... dat je dan in de klas iemand in zijn oor fluisterde een zin... en dan ging hij de hele klas door... Hmm. En dan kwam hij, uiteindelijk kwam er een heel andere zin uit het laatste kind. Nou, hello. <laughs> was, ik kan me dat herinneren en er was vaak, of niet vaak, maar er was een speciale aanleiding voor als de juffrouw jarig was deden we dat. Echt waar? Ja. Ah, dan speelden jullie een telefoontje. Een ja, uh, ja. uh, teleurstelling voor de juffrouw dan misschien, maar uh, dat, dan deden we dat spelletje. Nou ja, maar... ik neem toch aan dat de juf de baas was, dat die dat leuk vond dan. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wij gingen apenkooien. Ja, ja, ja, nou ja, ja, ja, dat is weer wat anders. Nee, ja, de, maar dit, dan streep ik die meteen weer door. In de hoop dat ik ja. het goed heb uitgelegd. Mocht iemand daar nog aanvulling op hebben, bel vooral naar nee. 0800-1121. Maar die, de organisatiestructuur van de Nederlandse publieke omroep... mijn baas en de uh, NOS, daar ga ik me niet aan wagen. Dus als iemand dat even uit wil leggen ik via 0800-1121. Nee, Prettig uitzending. Ja, jij bedankt, Ton. Ja, uh, oké. Okay. Dag. Zo. Jasper? Ja, schat. Liever zuster. <laughs> Dag nee, lieve Jasper. Ik, nee, maar ik, ik, ik, ik fiets af en toe door Amsterdam west heen. Ja. En dan denk ik van, ik, ik, ik zie dan een auto voor me bij een, bij een lagere school, niet over de drempel rustig rijden, maar gewoon over het fietspad eromheen. Ja. ja. Dus ik dacht van, laten we nu gewoon uh, in plaats van drempels kuiliger maken. <laughs> Maar die, die kuilen moeten dan ook op het fietspad? Want als ze om de drempels heen ruilen, uh, rijden, kunnen ze ook gewoon om de nee, kuilen? Maar, ja, nee, maar ik denk rechts en links gewoon even gewoon een lekker recht uh, padje voor de fietsers. Maar uh, in Amsterdam-West worden al die... Uh, die, die bij scholen worden die paaltjes weggehaald... die eigenlijk moeten zorgen dat mensen over die heuvel rustig gaan rijden. Ja. En ja, de gemeente krijgt er weer een boete voor of iets. En dan... Uh, ja, er worden die paaltjes weggehaald. En dan rijden die mensen nog steeds uh, rechts over het fietspad om die heuvel heen. Ja. Terwijl de bus, kijk, de stadsbus kan gewoon rechtdoor rijden. De ambulance kan recht. En als je een SUV hebt, heb je er ook geen probleem mee verder. Dan kan je ook met 80 gewoon er gewoon overheen rijden. Maar er zijn vaak van die, van die laag hangende BMW'tjes. Of van die, van die, van die spartaanse uh, golfjes. Die heel laag uh, op de weg dekken. Die gaan gewoon rechts ja. eromheen. Maar dus, uh, Jasper. Ja. Wat is je vraag? Mijn vraag is. Waarom maken we drempels. In plaats dat we kuilen kunnen maken? Oh ja. Uh, een kuil is veel beter. Ook voor brommers. En al die andere. Uh, Gekke roetkanonnen... die in Amsterdam. ja, of in Amsterdam. in elke randstad rondrijden. Want. Wat, ik weet van vroeger ook. ik, ik kan met een brommetje best met 50 kilometer per uur. over een drempel heen vliegen. Maar dat is niet de bedoeling. Maar niet door een kuil. Nee, nou. Heb jij een scootertje? Nee, Heb je wel eens op een brommetje gereden? Ik heb wel eens op een brommer gereden, maar dat is lang geleden hoor, Jasper. Nee, maar als je door een kou gaat, is het anders dan dat je geëliveerd wordt in de lucht. Oh ja. Ja, maar Jasper, je wilt toch niet dat je oma naar het station gaat brengen... en dat oma maar helemaal in de kreukels zit? Dat gaat niet, niet met, een, met een rollator met 50 kilometer per uur over een drempel. Heen. Nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar als, ja, als je dus oma dit, even naar het station nevel, brengt... ze ja. zit naast je in de auto, dan ligt er kunstgebit achterin. Ja, mijn oma leeft niet meer, dus dat is oh. een beetje pijnlijk weer. Nou, dat is helemaal niet pijnlijk, want het is gewoon een voorbeeld... van de doorsnee mens, toch? Nee, maar... Nee, maar... Me, mensen gaan, ik ken die SUV's, die kunnen gewoon met 40, ja. 45 km per uur over een drempel heen. Ja, maar niet mee. door een kuil. Nee. maar ja, ik weet dat niet. Zit, nee. ja. Ja. Ja. Maar ja, maar, misschien zijn er meer mensen die denken van, ja, waarom een drempel eigenlijk als je ook een kuil uh, kan maken? Nou ja, de, de, de, die mensen hoeven niet te bellen, want die weten het antwoord niet. Maar als mensen weten waarom we voor drempels kiezen en niet voor kuilen, 0800-1121. We gaan en, het proberen, Jasper. Een PS ik heb op vijf meter afstand van mijn huis heb ik een drempel en ik hoor heel vaak het ge ge geschuiven, die spoilers. Uh, van al die gelachen hangen op de auto's. Yes! Maar, de, maar als je dan met zo'n spoiler. Als je echt helemaal langs de zijkant van die spoilers hebt en er zit een kuil, dan blijf je hangen. Ja, maar dat is dan ja, de straf. Dat is heel rustig. Ja. Je kan met een Ferrari kan je niet in mijn wijk komen dan. <lacht> Nee, misschien dat is dat lukken. het wel. Ja. Nee, dat, nee, dat gaat jou niet lukken, met jouw Ferrari. Oh, hè. jammer. Nou, ik zeg 0800 1121 ja. ik doe mijn het best drempels Jasper. Drempels versus uh, kuilen. Ja. ja, kuilen, drempels, drempels kuilen. Komt goed, doeg. Ik blijf luisteren. Doeg. Oh, gelukkig. Dag Jasper, hoi. Adrie. Dag, hallo. Goedemorgen, goedenacht. Goedemorgen. Goedenacht. Ik heb een verhaaltje en een vraag. Een verhaaltje ook? Oh, nou, het gaat over, uh, over oude auto's. Ja. Als je auto 24 jaar oud is, dan is hij niet vervuilend. Mijn zoon heeft een uh, oude caprice voor 24 jaar, dus nog niet vervuilend. Had vorige week vrijdag nog een trouwe rijtje gereden in kampen. Bij de havenmeter. Dat heeft hij bij Misschien heb je hem zien rijden van nee. de caprice. Nou heb ik een oude Oldsmobiel van ja. 30 jaar oud. Nou, buiten dat het een achtje is, maar hij staat op gas. Maar nou heeft die auto, zeg maar, twee nieuwe auto's aanmaken, overleefd. Ja? Ja. Wat is er nou vervuilend aan die auto? Hij staat nou nog op gas. Maar ik zou nou wel eens het verschil willen weten. Dat, dat die auto's vervuilend zijn. Alle auto's zijn toch vervuilend? Nou niet allemaal meer tegenwoordig, hè? Nee, maar hij moet, kijk die ene wagen, hè, met die ronde van 30 jaar. In principe heb je toch wel uh, twee keer vernietigen en de kringloop om het heen en weer van het materiaal. Smelten en een nieuwbouw heb je overleefd. Ik zou wel eens willen weten hoe vervuilend die van 30 jaar is. Een 30 jaar oude auto? 30 jaar, hoe vervuilend is, is die en waarom? Ja. Wat is het voor auto? Het is een Oldsmobiel. Ja. inderdaad, maar ja goed. Maar Daar een Oldsmobiel, dat is toch ook een, het, is, het moet toch een uh, bepaald ras zijn? Ja, het ja, ja, is net als een Chevrolet, weet je, een Oldtimer. Maar het gaat, er niet, het gaat niet om een het, het inhoud alleen, maar het gaat om de verhouding. Dus die wagen overleefd 30 jaar. He, dan, dan rijdt hij nog op schone brandstof. Ja. En dan gaan ze naar de en zeggen dat hij hartstikke vervuilend is. Terwijl hij zeg maar twee, drie auto's overleefd hebt. Ja, precies. Want die Hoe vervuilend ja. is die nou werkelijk? Ja. Dat wil ik nou wel eens weten. Nou, ik, ik hoor Adrie dat je het ook echt wil weten. Ja, ik heb er echt de pest in. Nee, dat begrijp ik. Want ze moeten niet in je auto komen. En die havenmeester in kamp ook, want die is nou getrouwd met die auto. Ja. Die zit wel in het schip. <laughs> ja. Het was een malle caprice. Ik denk nou ik al dat je nog hebt zien rijden. Dus die was van mijn zoon. Ja, nee, ik heb het, ik heb het gemist. Maar uh, ja, terwijl het gemist. op zich, ik kan niet zoveel kant zijn. Ik wil je die ventie, feliciteren. Ja, dat ga ik doen. Ja, nee, ja. dat ga ik zeker doen. En dan ga ik ook zeggen: dus jij bent in zo'n vervuilende oude Oldsmobile uh, bij jou rondgedraaid. Nee, nee, hij is in de Chevrolet gegaan. Oh, oké. Okay. En, uh, en, en die stond niet op gas. Maar die Oldsmobile van 30 jaar staat op gas. Het gaat dus om de rekensom. Daar gaat het om. Dus is een serieuze vraag. Ja, nee, wat, dat begrijp wat, ik. In verhouding met wat op het milieu? Kom nou maar eens op. Laat je nu maar eens horen. Ja, Kom maar door. Maar eens horen met het En nu willen we het weten ook. Ja. Nou, oké. Okay. Ik, uh, nou, ik, uh, ik ga mijn best doen. Ik zeg, okay, uh, leuk. Ik, leuk. Zeg, ik zeg zoals gebruikelijk 0800 1121. En dan, uh, dan ga ik een mooi uh, autoplaatje voor je draaien. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Oké. Okay. Dag okay. Adrie. Dag. Tussie. Goed aan de auto, hè. Ja, ik ga morgen ga ik hem even poetsen. Goed zo. <laughs> zo mag ik het horen. Ja, oké. Okay. als het dan over auto's gaat, dan is dit zo mooi. Drive van de Cars. MUZIEK Gonna tell you things aren't so great. You can't go. Cars and Drive, dus uh, goh, die NOS is een staatsomroep volgens uh, politieke partijen. Maar Tom vraagt zich af, in hoeverre is dat waar? Wat is nou precies de structuur, de functie van de NOS? 0800 1121. als je in staat bent om dat in Jip en Janneke taal uit te leggen. Jaap. Ja, hallo, met uh, Jaap. Dag Jaap. Ja, van... Uh... Ja, weet je, weet je, het zou best wel uh, een vraag kunnen wezen die dan heel vaak gesteld is of zo, hè? Ja, nou, dan is maar goed dat je dat van tevoren alvast even incalculeert. Nou, weet je, weet je, van als je dan, uh, je staat te pinnen, hè, en dan, er, ja. Uh, ja, je bent uh, even in gedachten, zo, weet je, denkt even... Nou, weet je welke busjes van we hem of zo. Ja. En dan, weet uh, je, dan, een ik uh, dan, ik slik die automatisch, uh, uh, geld in, hè. Van, van, uh, ja, wat moet je dan doen? Van, moet je dan naar uh, de bank gaan, of naar. Uh, of naar, uh, weet je, wel, uh, maar hoe. Maar uh, hoe kun je dan weer, weer terugkrijgen? Of, uh, en ook van, of mensen dat. Uh, ook uh, ervaring mee hebben dan of zo, oh, van, ja. Of je het snel terugkrijgt of zo van ja weet je, het is toch... Uh, ja ik heb eens een keer 20 euro, ja toen dacht ik ook van ja laat me zitten weet je, van ik ga niet achteraan weet je. Ik had uh, toen weinig tijd uh, zo, maar nu laat ik ook een keer mijn 70 euro, ja en ik liep gewoon weg. Ja weet je, even in gedachten, weet je loop terug, ja dan ben je al uh, zelfs weg. Ja uh, kijk, uh, um, het kan. Natuurlijk meegenomen zijn door Aad Zonneveld en zo. Tuurlijk. Haag. Maar ja, weet je, die staat niet maar altijd iemand. achter je. Maar Jaap. Even één ding, hè? Ja. Als je geld gaat pinnen, dan ga je geld pinnen. Dan moet je niet ondertussen gaan zitten bedenken... zal ik spinazie eten of toch witlof? Dan moet je gewoon, als dat geld eruit komt, moet je het geld eruit halen. Ja, nou ja weet je, kijk, ik bedoel, dat heb ik dan ook weer gewoon van, ik, ik heb het wel vaker gedaan, weet je. Het is meestal gelukt, weet je. Maar ja, het is net één keer. Het is maar, meestal, dan, ik heb wel ja, vaker Ja, ik, me ook, ik, Meestal lukt het. Ik moet, ja. moet me eigenlijk dood voor schamen, dat vind ik ook niet, weet je. Van, ik, weet je misschien dat er best wel mogelijkheden zijn om het weer terug te krijgen. Maar als het ingeslikt wordt, is het toch niet weg? Dan gaat het toch wel weer terug op je rekening? Ja, maar weet je, het duurt wel enorm lang, gewoon van je moet dan eerst aan gaan vragen bij het eerst, want het was dan toevallig bij een andere pinautomaat, een IRG-pinautomaat, oh ja. nou, ik zit besteld bij de ABN AMRO, weet je, van, nou, ik begin eerst naar de IRG, je hebt een mailtje gestuurd, ja, weet je, je moet naar uh, ABN AMRO, want je eigen bank moet het afregen. nou, dan moet ik naar ABN AMRO bellen, zeggen zeg van, moet je dat nummer bellen op zondagavond, uh, om oh ja. half zes en je dacht ze zo, weet je wel, van nou ja, dat is net als Ajax afgelopen is zo dat is niet ja, echt een Ja, dat is een slecht moment. Ja. Ja, nou, kijk maar, weet je is daar niet, weet je, gewoon van dat als je als het eerst ligt, gewoon van dat ze dat niet gewoon kunnen regelen, gewoon van dat je dan automatisch terugkrijgt ook, weet je, gewoon een kwartier erna, weet je, want dan weten ze dat toch, zo van misschien is dat wel eh, enorm onhandig, uh, weet je, kijk, als ze dan als dan mensen zijn langsgelopen en die zeggen, uh, weet je van, we hebben het eruit uh, genomen en dan ja, dan, ja, dan weet je ook dat het weg is of zo. Je? Maar nu ja. zit ik al, gewoon zit ik zeven, maar je moet, nou ja, nou, ik vijf weken, moet je wachten voordat je dan eindelijk bericht hebt. Weet je, nou, ze zijn dan nog heel veel deel hè, ook gewoon van, want, uh, want je krijgt het gelijk al teruggestort op je rekening. Ja, ja. Want dat is dan weer heel veel deel, maar alles ja. dan... Maar dan, als ze dan na vijf weken ontdekken dat, die, dat iemand anders het eruit heeft genomen en die nou, weet je, en dat vind ik uh, een enorme langzame procedure. En ja, ik hoop dat er ook mensen van de bank luisteren of zo, dat ze daar misschien in kunnen veranderen. Gewoon van ja, als het inslikt, gewoon van dat dan hup automatisch teruggeboekt wordt of zo. Van het geld is niet meegenomen, het is ingeslikt. Van de, ja, weet je, dat zijn zo toch. Langzamerhand of zouden daar mogelijkheden voor uh, moeten kunnen worden of zo, weet je? Want echt, ze zijn echt heel goed die banken. Ja, maar wat is nou precies je vraag? Want jij hebt voor, als ik het zo hoor, prima de weg gevonden om uh, om. Nou, uh, weet je dat... gewoon dat het gewoon erg lang duurt en waarom dat zo lang duurt eigenlijk? Ja, dus. Uh... En, uh, weet je, en, en en of daar niet een ander handiger systeem voor is te vinden? Ja. Ik weet ook wel hoe ik het erom krijg. Maar ja, weet je dat, het, weet je, dat je het eerst teruggestort krijgt... en dat het dan na de hand, als het dan is meegenomen is... dan wordt het na vijf weken van je rekening afgeboekt. Dan denk ik van... Oh ja, nou, is waarom traag, zo uh, onslachtig allemaal? Traag, uh, ja. ja. Um, maar in de basis... blijft het een beetje suf. Welk, hoe bedoel je? Nou ja, het is of net amai, een beetje... Suf een suffe vraag of zo? Nee, nee, nee. Dat, hmm. dat je, ja, nou, nee. Maar stel, ik ga... Ik ga bij de schoenenwinkel, koop ik nieuwe schoenen. Ja. Stel. In je schoenen niet mee. Stel. Ja, precies. Ik reken af en ik loop naar nou, huis je, dan en dan ik denk, ah, schoenen, schoenen vergeten. vergeten. De maar dan kun je wel die winkel binnenlopen de volgende dag. Ja, dat is waar. Gewoon en dan, dan zeggen van, ze, hey, ja, je hebt de schoenen je je laten schoenen vergeten. staan. Ja. Kijk, weet je, en dat is een dus bank, weet je. Dan moet je alles met telefoonnummers. En, maar ook dat het dan vijf weken duurt. Ja. Maar weet je, waar het me om gaat, is van als je het inslikt... Gewoon, dat, dat, dat zouden ze zo bij zo'n apparaat weet je, wel in kunnen programmeren of zo van. hup, weet je, we steken het in. Nou, weet je, hup, weet je, dat geld gaat, gaat gelijk terug naar. Uh, weet je, degene die het dan vergeten is eruit te halen, weet je, met zijn stomme kop. Of weet je, dat wil ik ook er best bij zeggen van. Het is echt niet heel slim of zo voor mij hoor. Van, snap je? Ja, nee, ik snap het. Nee, ik zeg 0800 1121. We gaan ons best doen, Jaap. Als is van, ik, ik hoop dat het is uitgezocht. Weet je, dat dat, dat het ook verandert, weet je, van ja weet ja. je, dat, dat je ook snel weet waar je toe bent. Ja, ja nu is het maar 70 euro, weet je, ja. Maar gewoon van, kijk, als het een keer weer uh, 500 euro is... Nou, ja, ik dan, weet het niet, Jaap, uh, of ik, meteen, of ik uh, met zoveel invloed heb op de banken... dat het nu gaat veranderen, maar ik ga in ieder geval kijken... Er zijn wel mensen van de bank die, ja. die ja. s'nachts wakker liggen... van alle ja, jij weet het niet. Ja, dat zal veroordaan. nu in deze tijden liggen ze wel allemaal zuster te luisteren. gewoon. En dan dacht ik van, nou... Ja, weet je, kijk, heel heel je gaan, denk nou eens echt, echt na over ja. de burger. Maar dan en kunnen dan we nog een uren doorpraten, Jaap. Ik ga door. Dankjewel, hè. Dag, Astrid. Doe. Leuk vond ik het. Doe. Hooggelukkig. Dag. Jij ja, hè? Okay. Ja, nou... Nee, leuk, ik, een leuk plaatje over, uh, weet, je, uh, weet je, Wall Street voor of zo. Wat? Wall Streetje voor van Tennessee, dat was er wel bij. Moet ik nu Wall Street van ja, Tennessee gaan zoeken? hoeft niet gelijk, joh. Maar, nee, kom, maar wacht even, Jaap. Nee, nu onderschat je me. Ja? Hm. Ja, hoeft niet gelijk. Nee. Nee, dat maar... kan ook wel tegen u of vier of zo. Nee, dat kan toch niet? Dan heb ik het toch weer over iets heel anders... Dan zit ik om, om, om een uur of vier zit ik te praten met mensen over jonge poesjes. Maar ah, dan komt ze wel weer aan de orde, want dan hebben ze het nog steeds over die banken. Dan hebben we ook met die vraag van mij. Uh. Nou, oh, dan, dan komen we natuurlijk nog antwoorden. Ze gaan nog oh. echt over de banken, hebben, hoor, de mensen. Oh ja, nou, ik denk er even over na, ja. Oké, doe. Doe alsjeblieft. Dag. Ik denk er uh, rustig over na of ik die plaat ga draaien. Nou, ik geloof het wel eigenlijk wel. Ja. Nou, daar is hij dan, Jaap. Wall Street shuffle. Ik zie uh, Teun nu twitteren. Jaap is 70 euro vergeten uit de betaalautomaat te halen... en Wall Street krijgt de schuld. Ja, daar zit wel iets in. De Wall Street-shuffle van 10CC was dat. Naar aanleiding van de vraag van Jaap of daar niet iets aan te doen is... dat het zo lang duurt voordat het allemaal weer opgelost is... als je een keer vergeet je geld uit een pinautomaat te halen. 0800-1121. En Mr. Jail, Mr. J.D., ja, soms, soms is het lastig, hoor, die uh, nicknames op Twitter. Maar die schrijft, waarom maken we drempels in de weg en geen kuilen? Anders loopt er water in. Daar zit natuurlijk wel wat in. Ja, dat was een vraag van Jasper, waarom we in plaats van drempels geen kuilen maken. Want die werken volgens Jasper beter. 0800 1121. Daan, goeienacht. Goeienacht, Asit. Het... Hallo. Um, ik heb een... Uh... Nou ja, ik wil me niks aanmaten dat ik uh, de structuur van de publieke omroep even ga uitleggen. Dag, mag hoor. Dat kon, dat, ja, maar, dat, dat, dat. maar ik denk dat het vrij eenvoudig uit te leggen is... waarom ze de, de NOS misschien een staatsomroep noemen. Oh. Uh, je hebt ledenomroepen en taakomroepen. En de NOS en NTR zijn taakomroepen. Dat houdt in dat ze... Uh, algemene taken moeten vervullen, uh, tussen uh, aanhalingstekens onafhankelijk. En dat is nieuws, actualiteit, sport. Uh, dat zijn de taken van de NOS en NTR. En daar zijn leden niet voor nodig. De andere omroepen zijn leden afhankelijk. Ja. En dan kun je het een staatsomroep uh, noemen. En dan zou je dat inderdaad zo kunnen betitelen... Als staatsomroep, want het is dus gewoon een rechtstreekse taak die ze toebedeeld krijgen door de staat, inderdaad. Maar is het eigenlijk zo, staat de NOS, uh, als je het in een schemaatje zou zetten, gewoon naast Omroep Max en de VARA? Ja, en dat, de... Denk ja. ja? Okay. ja dat denk ik wel. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat denk, dat denk ik eigenlijk wel. Het, het, het is geen, uh, ja, de NOS is een algemene omroep die dus dit soort taken uitoefent. En uh, NTR staat ook naast die omroepen. Alleen, want die, maar die zijn ook niet uh, ledenafhankelijk. Nee. En uh, je, hebt, je ziet het nu met al die fusiebesprekingen. Ja. Dat, uh, nou ja. dat er een paar zelfstandig blijven. En dat zijn de VPRO en EO. En, uh, hm. en Max. De... Ja. En Max bijvoorbeeld, ja. ja. <laughs> en inderdaad... En, en NOS en NTR blijven daar gewoon buiten staan, ja. want die hebben ander soort taken. Nou, er worden wel allemaal plannen om dan de omroepjes die te klein zijn, dus de nieuwe omroepen of ja. zo, om die dan weer onder de NTR te laten vallen. Ja, dat, dat heb ik gehoord. Ja, dat, het wordt dat, nog een het, hele toestand, wordt een hele administratieve ja, dat, bende. Ja. ja, want we moeten er acht over houden, dat is de eis. Ja. Huh? Ja, maar ik, ik denk dat dat een beetje de uitleg is waarom ze zeggen staatsomroep. Het is natuurlijk niet, niet helemaal een goede... Maar ja, ze worden rechtstreeks gesteund door de overheid zonder tussenkomst van leden. Ja. Nou, volgens mij is het duidelijk voor Tom. Dat okay. hoop ik dan maar. Ja, ja. ja. nou goed zo. Dankjewel. Oké, okay. graag gedaan. Goeienacht nog, Daan. Prettige uitzending. Hetzelfde. Dag. dag. Erik. Erik. Ik slaapt, e slaapt nog. slaapt Erik nog? Hey, yo! Ja, Asrit, goedemorgen. Hallo, hoe gaat het? Nou, ja, gaat prima met mij, gaat altijd goed. Nou, ik hoor toch een beetje. Ja, nee, maar ik was bij de rheumatoloog en toen zegt ze: God, ik heb, u heeft haar meteen. Oh? Nou wil ik weten, waar komt de, de, de gezegde hamertenen vandaan? Want ik probeer er een spijker mee in de muur te slaan. Lukt maar niet, gaat. hè? <laughs> ik heb nu wel een beeld van Jo die op de rug ligt... en probeert met haar teen een, een, een spijker de muur in te slaan. <laughs> ja, maar ja, ik vond het zo'n rare gezegde. U heeft twee hamertenen. Nou, ik denk, tja, nou ja, die, af en toe doen ze zeer... Maar ik kan, voor de rest kan ik er niks mee. Maar jou, hoeveel jaar ben je nu ongeveer? Ik word over drie weken 84. 84. En kom je er nu pas achter dat je twee hamertenen hebt? Of heb je sinds kort hamertenen? Nou ja, moet je luisteren. Ik was bij de reumatoloog. Want ik heb twee vingers, die willen dus niet meer krom. En was ik bij de reumatoloog, bloedstaf nemen en al dergelijke dingen... Nou ja, dan gaan ze kijken wel met je enkels en wat ook, of je dikke voet hebt. En ze zeggen, god, u heeft ook twee hamertenen. Nou, en, bedankt. En, ja. ja. Nou ja, die kreeg ik ook gratis erbij. Ja. Dus, maar ik, ik vind het zo'n rare gezicht, de hamertenen. Ja, ik weet het niet. Hoe zien ze eruit? Zien ze er niet uit als kleine hamertjes? Want ze zijn oh. een beetje krom gegroeid. Oh, ja, een hamer is op, ziet er op zich niet uit als een kromme teen, toch? Nee. Die is meestal recht. Maar ja, je kan er wel een spijker mee uittrekken. Ja, als er een in ja maar dan zit... zou het meer een nijptangteen moeten zijn. Ja. <lacht> <lacht> <lacht> yep, nou, ik denk, ik wil het toch wel eens weten. De hamerteen. De hamerteen. Ik, uh, ik noteer het even, Jo. Waarom heet een hamerteen een hamerteen? 0801121. Dat gaat goedkomen vannacht. Zal ik, uh, zal ik ook nog een mailtje sturen? Tuurlijk. Oh. Als je geen mailtjes mist, dan raak je in de war, hè? Ja, dan raak je niet in de war. Ja, dan wordt het nou, stil op, ik, op uh, Nachtzuster, uh, omroepmax.nl. Ik, uh, ik zal het even vervolg gewoon weer doorsturen. Ja, ja. En ik, uh, ik wacht rustig het antwoord af. Oké, okay, dankjewel, Jo. Okay, tot ziens, Trevor. Tot ziens, Dag. Um, Ed. Ja, hallo. Hallo, het Ed. Heet, daar is het. Ja, ik wou even uh, een antwoord op uh, Arie geven. En dat was ook een hele goede vraag. Want verleden week hebben wij in Kazeloenen behandeld, namelijk uh, kamervragen. En er is namelijk ook opgenomen, wat naar de kamer zou gaan, ja. dat het voor, eigenlijk voor mij een onverkwikkelende zaak is dat je belastingtechnisch wordt gestraft voor het gebruik van LPG als zijnde een milieuvriendelijke brandstof. De kostprijs van LPG als restproduct bestaat hoofdzakelijk uit belastingtoeslag. En dan nog niet te spreken over de duurdere wegenbelasting die je moet betalen in vergelijk met de milieubelastende motorvoertuigen. Dus dubbel word je gestraft. Ja. Ik heb, uh, het hele stuk staat namelijk op de Facebook van uh, GroenLinks en op mijn Facebook. En uh, daar wacht ik namelijk de antwoorden vanaf. En als Arie dan naar Facebook van mij gaat of van GroenLinks, dan kun je het stuk zien. Ja, maar daar schieten we natuurlijk niks mee op. Want we zitten, het is midden in de nacht. Het is elf minuten over half drie. Nee, ik bedoel... We nu, hebben er niks aan om als... te zeggen, ga maar ergens op Facebook kijken. Je moet het uitleggen, Ed. Uitleggen? Nou, ja. uitleggen... Ik. Ik, ik heb die uitleg en die kan ik van me krijgen als ik antwoord krijg vanuit de kamer. Ja, Dat maar vertel nou beantwoord. even. Nee, maar de vraag is: wat is er vervuilend aan een Oldsmobile van 30 jaar oud? Op LPG. Ja, op LPG. Die, die, is, die is gewoon niet vervuilend. Helemaal Dat is een niet. Helemaal en waarom. Die... Ja, iedere de, auto is wel een beetje. De je frustratie is, dat, dat, dat, dat, dat, het niet, uh, on, dat het onder de vervuiling valt en dat er voor betaald moet worden. Nou, dat ja. is gewoon niet zo. Nou, want krijgt Arie van mij daar een antwoord op. Als je dus contact opneemt. Ja. Dan, dat is het enige wat ik kan vertellen. Dus, nee, maar het antwoord wat je nu wil geven is eigenlijk niet. Nee, dat, een zo 30 jaar gezet, oude nou, auto. Nee, is het, niet het, antwoord dan? Is namelijk, het antwoord is namelijk dat ze de fossiele brandstoffen eruit willen halen. Nee, maar dat is geen antwoord, Ed. Is gewoon, dit is gewoon dit is een standpunt. Maar nou, dat is geen antwoord. Maar de vraag, nee, dit, dit, wat is er vervuilend aan een Olsmobiel nee, van 30 nee, nee, jaar oud nee, nee. die op LPG rijdt? Het, het rijd. is duidelijk op de radio geweest dat de fossiele brandstof eruit wordt genomen. Zonder een overgangsmaatregel van LPG. Dit is de Kamervraagstuk. En daar krijgt Arie van mij gewoon antwoord op. Nou, en hartstikke dat, goed Ed. En, en hij kent mij en hij weet wie ik ben. Nou, dan bellen jullie elkaar. Dankjewel Ed. Prima. Doeg. Doeg. Bartjan. Uh, hallo, ik ben Hallo. Hallo, ben ik in uitzending? Ja. Ah, Oh. <laughs> het is ongelooflijk, ja, <laughs> het is oh, gelukt. Ja, nu hoorde ik inderdaad dat je Astrid bent, ja. ik uh, Ja. Uh, ik had een vraagje eigenlijk, Ja. en um, vroeger kwam ik heel vaak die wasbollen tegen, met die wasmiddel, Ja. en tegenwoordig uh, kom ik er niet meer tegen, dus mijn vraag was eigenlijk van, was er nou een hoax vroeger, dat het dat het gewoon een soort uh, middel was om die wasmiddel aan te prijzen met zo'n wasbol? Of had het een functie? Maar gaan wassbol... de wasbollen eruit? Sorry? Gaan de wasbollen eruit? Nou, nou, ik zag ze niet meer in de winkel. Oh jee. Oh jee. Ja. Maar je bedoelt, je bedoelt gewoon zo'n plastic bolletje waar je het wasmiddel Juist. in kunt doen en dan zo bij de was in? Juist, dat is, dat is misschien een hele rare vraag. Maar... Nee, maar ik schrik ervan. Nou ja, ik eigenlijk ook. Dus ik denk van, waar blijft de wasbollen nou? Ja, ik, eigenlijk zou ik nog zelf nog het liefste zien dat je een wasbolletje gewoon los kon kopen. Nou, nou, dat zou misschien eigenlijk ook wel een idee zijn. Ja, want ik, ik bedoel, misschien... iedere keer als je een fles wasmiddel koopt en je krijgt een wasbolletje bij, dan krijg je natuurlijk een wasbolletje overschot. Dat lijkt me ook. En we hebben al zo'n eiland van plastic ergens op de oce oceaan drijven, dus dat lijkt me geen goed idee, nee. Maar, maar ja, dus... Sorry? Nee, maar ze zitten bij mij nog steeds gewoon op de fles hoor. Maar ik koop ze wel altijd in zo'n hele goedkope winkel... waar ze de afgekeurde restpartijen met wasmiddel dan verkopen. Dus misschien dat ik gewoon drie jaar achterloop. Oké, okay, nou ja, goed. Als ik gewoon bij een bekende supermarkt uh, sta, dan... Ja, ik koop ook altijd uh, Ja, die niet zo dure merken. Maar ik, ik zie toch eigenlijk nooit een wasbol meer. Geen wasbol meer? Misschien... Ja, ligt het aan mij? Of, of, nou, of, uh, ik hoop het. <laughs> Of aan de winkel? Ik weet het niet. Of misschien is er dan altijd net voordat jij geweest bent een wasbollen die langs geweest? Ja, dat, dat kan iemand, ook nog iemand, zijn. Uh, die ook heel dringend behoefte had aan wasbollen die denk ja. nou, ik neem ze allemaal mee. Ja, dan heb ik voorlopig genoeg. Ja, Want dat lijkt me ook. Het is net als sokken. Ze raken ook kwijt op rare momenten. Ja, vooral als je in was, uh, was doet, hè? Dan, ja, dan, dan, dan de... raken ze kwijt. Dat ja, is ook dat nog ik... een idee. Oplosbare wasbollen. <laughs> ja, nou ja, dat was mijn vraag eigenlijk. Wasbollen van wasmiddel. Ja, maar waarom? Dat is, uh, ja, dan hou nou, je geen plastic nou? over. Maar nou, Heeft het nou een functie ook, hè? dat is mijn vraag ook. Heeft het nou echt een functie zo'n wasbol? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, maar dat moet je niet verder vertellen. Ik giet ook nog wel eens het wasmiddel gewoon los in de machine. Nou ja, dat doe ik eigenlijk ook. Dus ja, dus, ja, dus, ja wat is eigenlijk de functie eigenlijk van een wasbol? Hmm. 0801121 1121 voor de was ja. wasbollendeskundige. Heel graag. Dankjewel, Bartjan. Oké. Oké, Goedenavond. Van Bartjan naar Gerjan. Dag Gerjan. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Hallo, ik wil eerst beginnen met mijn excuses aan te bieden. Oh, is dat vandaag? Ja, dat vandaag, ja. Wat heb je gedaan? Eh, wat heb ik gedaan? Ik heb jou vorige week ook al gebeld. Oh jee. Ja. Dus je, je wil eigenlijk zeggen sorry dat ik alweer bel? Nee, nee, nee, oh. dat niet. Nee. Oh. nee, ik wil sorry zeggen omdat ik over de keper heet. Ja. Nogal doordreef. Nou ja, het was, het was, um, uh, het was een uh, tweeslachtig commentaar, zullen we maar zeggen. Ja. Maar goed, maar dat was vorige week en het mooie van nachtzuster is, na een week beginnen we weer met de schone lei. Dus wat kan ik voor je doen? Ja, nou, ten eerste, ik wilde eigenlijk reageren op, op uh, de NMS. Ja. Alleen, nou heeft een meneer voor mij, Ja. die heeft al gereageerd. Ja. En die zei wat ik zeg wel. Ach, dus Daan heeft het eigenlijk al helemaal uitgelegd. Ja, ja. Maar nou is er nog iets. Ja. Die, uh, die, die, die, die, die, die auto van, van 20, 30 jaar oud. Ja. Op aardgas. Waarom is die meer vervuilend dan een auto? De, de, de, wat is jullie standpunt daarvoor weer? Nee, uh, nee Gerjan. De vraag van Adrie is... Wat ja. is er vervuilend aan een mm -hmm. 30 jaar oude Oldsmobiel op LPG. Want er ja, wordt natuurlijk altijd van die oude is. auto's... wordt gezegd, oh, die zijn zo vervuilend. En hij wil graag weten, wat is er nou vervuilend... aan mijn 30 jaar oude auto? Ja, nou... er is aan zijn auto... helemaal niks meer vervuilend... dan aan een andere auto. Mm -hmm. Het probleem is alleen... dat uh, men denkt... dat een, een oude oudsmobiel vervuilender is... dan... Een andere auto. Dat is helemaal niet waar. Dat heeft gewoon met leeftijd te maken en dat heeft gewoon te maken met dat mensen geen kennis hebben van auto's. Ja. Nou ja, dat is het gewoon. Maar goed, het is natuurlijk wel zijn. Ik kan me wel voorstellen dat als het veel geroepen wordt, dat hij die vraag stelt. Ja, maar mevrouw, het wordt veel geroepen omdat, omdat mensen alleen maar naar leeftijd van de auto kijken. Oké. Okay. Want, want, want uh, de, wat voor auto je ook hebt, als je daar LPG in legt, die is niet meer of minder vervuilend dan zijn Oldsmobile. Oké. Okay. Nou, dat is, is die vraag beantwoord? Zet ik een krulletje door. Dank je wel, Gejan. Ja. Fijne nacht. Ja, dag. Jij ook. Doeg. Nou, oude auto's, meestal uh, gaat die rammelen als je er heel hard mee rijdt. Maar ja, het is niet vervuilend. Fast Car is dit, Tracy Chapman.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 You Paul. is goedemorgen. goedemorgen. Of nacht, wat je wil. Ja, dat hangt er altijd even vanaf, hè? Ben je wakker geworden of ga je slapen? Nee, ik hoop, ik hoop over een paar uur te slapen. Oké, okay, nacht. <laughs> ja, goeienacht. <laughs> ja, Astrid, ik heb een, uh, een vraagje. Uh, ik heb uh, een auto gekocht en die heb ik een half jaar te vroeg verkocht. Want er was er geen vijf jaar auto verkocht. Ja. En, ik heb hem, en ik heb hem zakelijk verkocht en ik heb hem particulier verkocht voor duizend euro. Er was niet veel meer van over van die auto. Nee. En nu krijg, nou krijg ik een naheffing van de BPM van 7.000 euro. Oh. <laughs> ja. Oh. ja. Nou, nou, nou, nou, mijn, mijn vraag is, is daar op een of, de, een of andere manier wat aan te doen? Want ik heb zelf al gebeld, ze zijn in met Dogeloos. Ze zeggen gewoon, wet is wet, je had de wet, wet, wet te kennen. Ja, als ik dat ja. van tevoren weet, dan ga ik, ja, ga ik die auto niet verkopen voor duizend euro natuurlijk. Nee, elke Nederlander hoort de wet te kennen. Maar hoezo krijg je een na... Ik, ja, ik ken het verhaal natuurlijk niet en ik heb er geen verstand van. Maar waarom krijg je een van 7.000 euro? Waarom? Nou, ze kijken eerst naar wat die auto waard is geweest toen ik ja. kocht. Ja. En ik heb hem zakelijk gekocht. Het ja. is dus eigenlijk ik hem zakelijk koop hoef ik de BPN niet te betalen... En ik heb hem 4,5 en jaar later heb ik hem, uh, verkocht aan een privépersoon. Ja. ja. Dat had vijf jaar later wel gemogen, dan is er niks in de hand geweest. Het is vier en jaar later geweest dat ik dat gedaan heb. Dus ze zeggen ze, je moet alsnog de WPM betalen. Oké, okay. waar staat w BPM ja. voor? Uh, ja, dat weet ik niet oh, precies, dat, okay. dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het mooiste is, die auto ja. die heb ik nieuw gekocht, ja. terwijl, die al, terwijl die al een jaar oud was. Dat stond alleen nog niet op kenteken. Oh jee. De, de, de, ja. de geboortedatum de die auto is nog ouder als, als, als vijf jaar. Maar, maar, wat, maar je verkocht landen. hem voor duizend euro, maar wat was hij waard toen je hem verkocht? Ja, als als je hartstikke mooi had geweest, had hij wel 16.000, 17 17.000 euro waard geweest. Omdat de auto helemaal afgekraakt is en, en, en, en, en, en niet meer goed was. En de motor was niet meer goed en de zag er niet meer uit. Maar Ik heb het ding gewoon opgebruikt en er was iemand die had duizend euro wil geven. Ik zei: neem de ding maar mee. Ja. Ben ik te, en ben en ik wat heb vanaf, je ervoor betaald ja. 4,5 jaar eerder? Nou, toen ik het nieuwe kost, heb ik er 35 voor betaald. Zo. Nou, dat is, dat is niet zo erg. dat geeft veel meer niks. Dan koop je een nieuwe auto worden. Dan weet je dat je er ook geld voor betalen. Ja. Ja, als je dan verkoopt voor 1000 euro en je krijgt er daarna voor 7000 euro, dat kost toch wel ook geld. Ja, dat is niet prettig. Daar kun je niet nee, om lachen. Nee, echt niet. Het is niet, dat is geen grapje. Is dat toch een vraag, Jaarlijks? Ja, ik vind de vraag al te ingewikkeld voor woorden, maar er is vast iemand die luistert die dat begrijpt. Maar, de, maar wat is de vraag nu precies? Want, want als ergens staat dat je binnen 4,5 jaar daar nog heel veel BPM over moet betalen, ja, dan, dan is dat zo toch? Ja, die BPM is gewoon de dag van de nieuwe waarde. Wat ik toen de tijd had moeten betalen, als ik hem toen de tijd nieuw particulier had gekost, had ik dat moeten betalen. Ja, ik zeg op ik zeg mijn beurt haalt het allemaal met degene die je gekocht hebt, particulier, weet je wel. Ja, goed, dat is ook niet zo leuk natuurlijk, maar... Nee, dat is ook onaardig. Dan krijg ik die weer aan ja, de telefoon. Ja, dat maakt me niet uit. hebben we heb weer een prater. Ja. Nee, maar ik vind, ik vind het een prachtig verhaal. Ik hoop dat er iemand uh, het wel begrijpt en ook een antwoord op heeft. En belt naar 0800 ja. 1121 En dan... Uh, het zou nog mooier zijn als we een maas in de wet kunnen vinden... waardoor je, uh, zeg maar, um, wat centjes... Uh, ja, goed. Uh, ja, dankjewel, Paul. Heb ik nog even, eh, ja. even een heel klein dingetje over die Oldsmobile? Ja. <laughs> nou, die auto's hier, die zijn helemaal niet vervuilend. Ik heb zelf ook een auto van 26 jaar oud, die draait ook al gas. Maar waar, waar die man op doelt, waar die auto van is, ja. ze willen die auto's in de toekomst gaan weren in de binnensteden. Ja, van Utrecht. ja nou, dat, is, dat is gewoon, gewoon belachelijk. Ja, maar als ze het in Utrecht gaan doen, dan gaan ze straks ook in Amsterdam doen. Ja, dat is ook doen. onzin. Dat wordt nooit wat. Dat nou, kan toch ik niet? Al al kan, af, wat wil je dan, dan wil je dan doen? Wil je dan van iedere auto gaan checken hoe oud die is en dan gaan bekeuren? En dan zeker ook de, de hummers en de, en de dingen gaan bekeuren? En dan, en dan stel ik voor dat we ook meteen de uh, auto's die op diesel rijden gaan bekeuren? En dat we, nou, wat een onzin ja. allemaal. Ja, nou, ik ik rijd met een vrachtwagen, maar als ik met een vrachtwagen de stad inrijd in Amsterdam... ga ik automatisch door een controlepoortje door. En als ik geen euro 5 heb, krijg ik automatisch een bekeuring thuis. Ja. Nee, dat kan niet. Dus dan kennen ze, ze met die oude dingen. Dat ik dat doe, dan zie je het kenteken. En dan zie je dat die oude is, is 26 jaar oud. Dan je, die wacht de stad in. Die krijgt een boete. Nou, ik vind het... Uh, nou, goed. Maar uh, volgens klopt, mij bedoelt Adrie dat niet. Of volgens mij wilde Adrie inderdaad gewoon even horen... Nee, het is helemaal niet vervuilend. Jouw automobiel is lief. Dat maar wilde die horen. Ik rijd met een afsluitende Mercedes op gas. Die is ook niet vervuilend. Nee, die is ook lief. Nee. Toch? Nou, dat was het Astrid. Dankjewel, Paul. Oké, okay, graag gedaan. Oké, okay, hoi. Doei, doei. Breline. Hallo, goeiemorgen. Hallo, hi. Wat kan ik, ik voor uh, je doen? Uh, ik, had, uh, ik, ik hoorde iets over wasbollen. Tenminste, dat, wilde, dat belde ik niet voor, maar ik dacht, oh, dat vind ik wel interessant. Ja. Want, uh, uh, die verkopen we nog gewoon. Dus dat is het goede nieuws. Alleen niet bij de wasmiddel. Tenminste, misschien verkopen het ze echt losse, losse wasbollen? Ja, ja, ja. Oh. Want voor, vooral van die van die eco-achtige winkels, zeg maar, die verkopen oh. ze sowieso. En als ik in de kampioen kijk, dan kom ik ze drie van de vier nummers op tegen of zo. Oh, eerlijk waar? Er staat een reclame in. voor wasbollen. Nou, ik ga mijn ogen daarvoor open houden. Maar waar ja, je kijk, zegt daar belde ik niet over. Waar belde je wel over? Um, ik belde uh, even over nog iets van vorige week. Want toen heb ik geprobeerd te bellen, maar toen lagen de lijnen eruit. Want toen was er even kort een, een conversatie over uh, uh, dat uh, de vrouw uit de, man, uit de rit van de man genomen was en of dat klopte ja of nee. Je, oh. uh, Kijk, daarom begin ik iedere week helemaal met de schone lei. Ik weet het nu al niet meer. Oké, okay, nee, dat je niet, maar ik had daar nog een, een, een, een uh, opmerkelijke uh, ja. opmerking over. Dus, dus los kan het ook. Nou snel, uh, want het nieuws begint over 30 seconden. Ja. Oké, okay, nou ja, de, de grap is dat de man nog steeds een rib minder heeft in zijn uh, skelet als de vrouw. Dus dat zou eigenlijk meteen een logische verklaring zijn? Eh, uh, ja. Dus, uh, oké. Okay. Ik wist dat inderdaad niet. Nou, dan pakken we dat feitje toch maar mooi even mee, zo op de donderdagnacht. Ja. Dankjewel, Breline. Oké. Okay. Nou, leuk dat ja. je daar nu ook nog helemaal over belt. Ja, dankjewel. Uh, 0800 kan gewoon nog steeds gebeld worden. 1121.